Christiaan Bonebakker met het NOS Journaal. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Miami gewonnen. Hij startte vanaf de derde plek, haalde meteen Ferrari-coureur Sainz in en pakte in de negende ronde ook dienstteamgenoot Leclerc. Verstappen vergrootte zijn voorsprong op Leca Leclerc tot zo'n 8 seconden, maar moest toen de safety car op de baan kwam, weer veel inleveren. In een spannende slotfase wist Verstappen Leclerc voor te blijven. Dankzij de overwinning in Miami verkleinde Verstappen zijn achterstand op Leclerc in het klassement van 27 tot 19 punten. In Oekraïne zijn 174 evacuees uit Mariupol aangekomen in Zaporizhia, een stad die in Oekraïnse handen is. Ze werden overgebracht in een convooi met 8 bussen. Onder hen waren ook 40 mensen die wekenlang in de belegerde Azovstalfabriek zaten, zeggen de Verenigde Naties. In de fabriek zouden nu nog alleen Oekraïense strijders zitten, onder wie ook veel gewonden. Een commandant zei de afgelopen dag in een online persconferentie dat de strijders zich tegen de Russen zullen blijven verdedigen tot het bittere einde.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 De man die afgelopen middag door de Utrechtse politie in zijn been werd geschoten... is 35 jaar en komt uit gouré overflakke. Dat heeft de politie de afgelopen avond bekendgemaakt. De man zou bij het Centraal Station twee NS-medewerkers hebben bedreigd met een steekwapen. Waarom is niet duidelijk. Volgens de politie negeerde de man meerdere waarschuwingen waarna hij werd neergeschoten. Hij ligt nu in het ziekenhuis. Over zijn toestand is niets bekend. Het weer. Vannacht is het helder en koud. In het noorden minima rond het vriespunt. Aan de grond kan het licht vriezen. Daarna een zonovergrote dag met weinig wind en maxima van 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Dat schijnt je nu te storen Niemand ziet me, niemand kent me live We'll see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 I'm yeah. yeah. But it wants to. is zone Zandford and overhits me a question and I'll try reply moving on you Something, but you catch me by surprise and I don't want it, I don't want it. But not this crazy